Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een op de vijf leerlingen in het MBO vindt dat de begeleiding bij de keuze voor een vervolgstudie slecht is. Vooral derdejaars zijn ontevreden, terwijl die juist die keuze moeten maken. mbo leerlingen hebben veel moeite met het vinden van een stageplek. Daar willen ze wel meer hulp bij van hun school. Het blijkt allemaal uit een enquête onder meer dan 200.000 MBOers. Amerika zet militairen in in Irak. 275 militairen gaan de ambassade beschermen en andere Amerikaanse belangen. En in een buurland staan nog eens 100 militairen paraat. President Obama heeft benadrukt dat het geen gevechtstroepen zijn... en dat dit dus niet betekent dat de VS zich in een nieuwe oorlog in Irak stort. Een Nederlander die in noord irak vast zat, is gered. De man werkte voor het bedrijf Siemens aan een elektriciteitscentrale toen het gebied werd ingenomen door de moslim-extremisten van ISIS. De Nederlander en zijn collega's zijn door een helikopter van het Iraakse leger opgehaald. In de Libische stad Benghazi mogen s'nachts voorlopig geen auto's rijden. In Benghazi zijn geregeld aanslagen, onder meer met autobommen. Sinds de val van dictator Gaddafi in 2011 woedt in Libië een machtsstrijd... tussen radicaal-islamitische milities en het regeringsleger. In de Amerikaanse staat Nebraska zijn twee tornado's vlak naast elkaar over een dorp getrokken. Er zijn doden bijgevallen en 16 mensen raakten zwaar gewond. Ook drie andere plaatsen in de buurt werden getroffen door die tornado's. De gouverneur van Nebraska heeft de noodtoestand afgekondigd. En op het WK voetbal is een van de snelste WK goals ooit gestopt. Scoort. De VS opende na 29 seconden de score tegen Ghana. De wedstrijd eindigde in 2-1 voor de Amerikanen. En de andere wedstrijden van gisteren waren Iran-Nigeria 0-0... en Duitsland dat met 4-0 van Portugal won. Het weer, geregeld zon vandaag, maar in het zuiden ook kans op een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en dezelfde temperatuur. Dit was het NON. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 73 kilometer file. De ochtendspits is wat minder druk dan gebruikelijk. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 3 kilometer. Richting Amsterdam bij de Afitbundschoten ook 3. A7 Hoorn richting Zaandam tussen Afitwijder Weideworm en knooppunt Zaandam 5. A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Westzaan en Oostzaan 6 kilometer. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen de knopende Polderplein en Bad ook 6. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Rewek en Woerden 4. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonzil, Randweg Dordrecht 5 kilometer. En op de A27 Breda Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 But at least a thousand times compté counted my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 Mocht je nog niet weten, het is vandaag vaderdag, dus ik denk deze plaat is wel toepasselijk joh. Dus Troma -e en papa Ute. Nou, als je weet waar je vader is, ga gewoon natuurlijk even gezellig vandaag bij papa langs. Hè. Het is vaderdag, dus een dag die je niet zomaar over mag slaan. En wij zijn er ook op deze vaderdag met een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Goedemiddag Willem en goedemiddag luisteraars, welkom. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Ja, daar zijn we weer en de zon is er ook weer. Lex had helemaal gelijk hè? Ja, vanmorgen liet hij nog wat uh, verstek gaan, maar inmiddels zonnetje aanwezig. Dat bedoel ik, en wij gaan er lekker van genieten de komende drie uur. Gaan we zeker doen, en uh, dat doen we onder andere natuurlijk met het uh, Zandvoortse nieuws. We hebben de agenda, we gaan natuurlijk straks kijken naar de hockeyfinale van het WK, nederland australië het dier van de week. Maar wat we ook doen is het uh, blijven volgen van de 24 uur van de man. Op het moment dat wij begonnen met onze uh, uitzending, met het eerste uur... gingen zij het laatste uur in van deze 24 uur race. Dus. Oké, okay, is het nog eens een beetje spannend of uh, is het wel duidelijk wie het gaat winnen? Nou ja, duidelijk is het nooit uh, natuurlijk. Kan van alles gebeuren nog, maar het is een uh, spannende race geweest. De strijd uh, vanaf uh, het begin van de kwalificatie al tussen Porsche, Audi en Toyota... Uit Eindelijk was het de Toyota die lange tijd de leiding gehad heeft. Vannacht hadden die wat problemen, de leidende Toyota, met elektrische problemen. Toen werd de leiding overgenomen door Porsche. Met niemand minder als Mark Webber achter het stuur. Ook die is zojuist de garage in verdwenen. En nu is de leiding in handen van de Audi. Die wordt bestuurd door het drietal Marcel Vessler, Andreas Lotterer en... Téluie, de Fransman. Ja, en wie het laatst lacht, lacht het best in zo'n 24 uur race natuurlijk. Dus we houden de race voor je in de gaten. Verder de onderwerpen die Willems juist noemde, het actuele nieuws, hebben we ook nog. Want er wordt wat afgestolen in Zandvoort. Ook dat, ja, we hebben hier wat berichten... En daar zullen we het ook over hebben later. Dat de komende drie uur bij Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag. We zijn natuurlijk helemaal in de WK-stemming. Hier is Ico to Rio van to friends, that. Nederlands al is op weg naar Rio de Janeiro. Daar wordt namelijk 13 juli van de volgende maand de finale gespeeld. En als we zo doorblijven voetballen, dan gaat het wel lukken met die finale. Dus Nederland, zet hem op. Rio de Janeiro hoor je van Maywood. En hier is Nico en Vins en Emma Ron. Een heerlijke hit van dit moment bij Zoffert op zondag op de radio. Je is de single van Nico en Vince en dat was M I Rome. Ja, gisteren bij Zoffert op zaterdag hadden Wilm en ik het er al over. De gemeente die heeft afgelopen maand een actie gehouden... En dan ging het om fietsvrakken die verwijderd werden uit de gemeente. In totaal zijn er 36 verwijderd. En mocht je alsnog een fietsvrak tegenkomen, meld het dan bij de gemeente. En heeft dit er iets mee te maken? Nee, hè? Nou ja, ik denk niet dat het er iets mee te maken hebt. Maar afgelopen donderdagavond werd er een man... Gesignaleerd, die met drie fietsen liep te slepen. Ik neem aan dat hij niet bezig was handhaving te helpen... met dat het, het van fietsen. Nou, de politie heeft die man aangehouden... Uh, ja, verdacht van het stelen van de fietsen. De man is uh, ingesloten voor onderzoek door de politie. Het ging daarbij om uh, twee Opel-fietsen, zoals ze genoemd werden... en ook nog een uh, Batavus fiets van het type uh, Crescendo. Nou, mocht het zo zijn uh, dat je zo'n soort fiets mist altijd de moeite waard om even contact op te nemen met de politie. Want misschien is het jouw fiets wel... Uh... Ja, zo is het. En wil je meer informatie, dan bel je gewoon even de politie. Op 0900 8844. Is hier deepest mode. en people are people.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 Dat hele kleine stukje aarde. Die moeten niet het keurslijf in. Die laat je in hun waarde. Het land vol groepen van protest. Gescheft die echte basis basis, De gordijnen altijd open zijn.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 Het origineel van deze single is van uh, Fluidsma en van Ditmaal draaien we niet die uitvoering, maar wel de uitvoering van Guus Meeuwers. Natuurlijk helemaal in het teken van het WK. Ik wil dat ons joh, de 15 miljoen mensen van Guus Meeuwers. Het is uh, vier minuten voor half drie geworden bij Salvat op zondag. Zo dadelijk naar het volgende plaatje het weerbericht. Maar eerst even volgen, volgende, want we hebben weer een kampioen in ons midden, Willem. Ja, en niet zomaar een kampioen. Een uh, Nederlands kampioen... Uh... En uh, in welke sport je ook actief bent... Uh, wanneer je een Nederlandse titel binnenhaalt... dan moet je er veel voor doen. In dit geval is dat uh, Jeu de Boel. En dat betreft uh, Mauro Sanger. Die is uh, kampioen geworden... Uh, Nederlands kampioen bij de junioren. Vorig jaar was hij het al uh, bij de aspiranten. En zijn uh, ja, is een talent is talent uh, op het gebied van uh, Jeu de Boule. Mauro uh, die speelt voor uh, Le Boule Fleury uit Lisse. En dat spel heeft hij geleerd eigenlijk van zijn opa en oma... die fanatieke beoefenaren waren van die sport. En, uh, inmiddels al uh, twee, uh, twee Nederlandse titels uh, voor deze 15-jarige zandvoorter. En uh, ook internationaal, Tim je aan de weg. Ik heb het ook jarenlang gedaan, hè, dat scheudeboel op het gasthuisplein. Dat was zo gezellig. Elk jaar had je zo'n uh, show de boel uh, toernooi op het Gassersplein. Jammer dat dat er niet meer is. Ja, nou, dat kan. Dat is gewoon een aanvulling, uh, ook voor het Gassersplein natuurlijk... om daar weer show de boel terug te krijgen. Nou, zoals ik net al zei, gaan zo dadelijk kijken naar het weer... voor de komende dagen. Maar eerst deze van de Breakfast Club terug naar de jaren 80... met Right on Track. We hebben vandaag een euh, lekker ontbijtje gekregen. Nou, wat eigenlijk wel goed natuurlijk. Wat voor je het euh, nog niet weet. Het is vandaag Vaderdag 2014. Wij genoten in ieder geval van de muziek uit de jaren 80 van de Breakfast Club hè, op het ontbijtje. Dat was right on track. Vier de Transport Weer. Beneden. Het is inmiddels precies drie minuten over half drie. Tijd om te gaan kijken naar het weerbericht voor de komende dagen, Willem. Ja, het weerbericht. Nou, vandaag ziet er schitterend uit. Vanmorgen op het strand was het iets wat fris met de noordenwind en toch wel fikse bewolking. Inmiddels is het opgeklaard en hebben we een lekker zonnetje hier in Zandvoort. Met de temperatuur die oploopt naar zo'n 17 graden. Morgen overheerst dan de bewolking en uit de bewolking kan een klein beetje regen vallen. De wind waait nog steeds uit het noorden en uh, de kracht is overwegend uh, matig. Uh, de temperatuur, wederom uh, een graad of 17 aan zee, naar zo'n 18 graden ja, wat verder uh, land in het waard. Dinsdag uh, begint de dag met wolkenvelden, maar. Uh, Later op de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het blijft droog en met een matige aan zee... een vrij krachtige noord- tot noordoostelijke wind... loopt de temperatuur op naar zelfs 20 graden. Oeh. De rest van de week zijn er wolkenvelden. en De meeste kans op regen dat vinden we maar, uh, op donderdag. Dan, uh, de zon schijnt wel geregeld en de wind blijft matig... Uh, van noord tot noordwestelijk. Uh, temperatuur rond en nabij de 17 tot 18 graden. En die wind, ja, ook die is uh, natuurlijk een fun factor... want er zijn heel veel uh, kitesurfers uh, die daar gebruik van maken. En met dit weer is dat ideaal. Ja, moet je hem niet kwijtraken dan, hè? Nee, dan nou, moet niet daar gaan we het straks nog wel even over hebben. En trouwens, uh, gisteravond hadden we natuurlijk dat feest uh, op het uh, circuit. En dan had je die behoorlijke harde noordenwind. En wat gebeurde er? In het dorp kon je gewoon lekker meegenieten van de muziek uh, vanaf het circuit. Heb jij niks gehoord? Ik heb wel muziek gehoord, maar ik wist niet waar het vandaan kwam. Ja, van, van het circuit dus. <laughs> Oké, okay. dat was het weerbericht van uh, Rico Schreuder. Wil je het weer nalezen? Ga naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Vier vans, En hier is de nummer 1-hit uit Brazilië, Anita en bla bla bla. Você vai ter que aturar porque eu vim pra te provocar Maar één in Brazilië deze dame Anita je hoorde bla bla bla. En dan het pla volgende plaatje, daar hadden we het eh, gisteren even over. Want eh, jij dacht, een plaat herkennen gisteren Willem? En toen je is dat klein myfische? Nee, dat was het niet, maar deze is het wel. You Someone who deze serie van climbing Fisher, Yo, de rise to the occasion. Ja, we gaan eens even kijken naar Le Mans. Want we hebben nog uh, nou, iets meer dan een kwartier te gaan, Willem. Ja, nog uh, om exact te zijn 17 minuten en 40 uh, seconden van de 24 uur. Oké, okay, jij wint. Bent... Le, <laughs> Le Mans 24 uur, jarenlang het domein van Audi. En het ziet er weer om uh, naar uit dat de Audi's uh, succesvol gaan... Worden. Het kan eigenlijk niet meer fout. We zien aan de leiding uh, de Audi met nummer 2, die op dit moment uh, bestuurd wordt door uh, uh, Christensen. Uh, die ligt ook op een uh, tweede plaats. En op de eerste plaats vinden we terug de Audi uh, met achterstuur Taylor J. Die twee auto's zoeken elkaar al op, want het is natuurlijk een prachtig plaatje voor de autofabrikant om aan het eind van zo'n uh, race van 24 uur als 1 en 2 naast elkaar over de finish uh, te komen. Mooie reclameplaatje kan je niet hebben. En dat gaat ook uh, gebeuren. Derde is het dan uh, de Toyota. Toyota met Anthony Davidson uh, achter het stuur. De Porsches uh, die hoog ingezet hebben. Heel veel uh, geïnvesteerd in Le Mans. Ja, die zijn door uh, problemen verder teruggevallen. De eerste Porsche vinden we terug op de tiende plaats. Dan kijken we nog even over Nederlandse deelnemers. zijn. Dat zijn er twee. De Nederlandse Chinees Ho Pin. Ja, dat klopt. Uh, die vinden we terug op uh, plaats 13 uh, algemeen. En dan hebben we ook nog uh, Jeroen Blekemolen uh, die actief is in een uh, Porsche. Die vinden we terug op plaats 34. Uh, Jeroen heeft uh, regelmatig uh, een klapband gehad hier op uh, Le Mans. En ja, daardoor uh, verder teruggevallen. Maar wat ook uh, niet meewerkt in zijn geval. Ze rijden met z'n drieën over het algemeen. Zijn een van zijn... Uh, die crashte donderdag hard, die kon niet van start gaan in de race. Dus hij moet het met z'n tweeën doen, samen met Cooper McNeil. Die is ook een stukje langzamer als Jeroen, vandaar dat ze verder terugvallen. Maar toch knap dat ze met z'n tweeën deze race gaan uitrijden. En ja, voor Jeroen staat de volgende 24 uur alweer op het programma. Die zal geradbraak thuis komen vanavond of morgenochtend. Maar die kan dinsdag alweer weg uh, richting uh, Nurembergring. Want er staat komend weekend alweer een 24 uur voor hem op het programma. Het gaat maar door, hè, Willem. Ja. Hé, hey, Willem, nog even. Hoeveel auto's zijn er uh, eigenlijk gisteren om drie uur voor start gegaan? 54. 54, oké. Okay. Dus toen hebben ze toch al redelijk gepresteerd, die Nederlanders. Ja, zeker weten. Hè? Ja, is helemaal niet verkeerd. Nou, de laatste kwartier van Le Mans... gaan we natuurlijk ook voor je in de gaten houden bij Sanford op zondag. En dan in het tweede uur gaan we ons opmaken voor een bk finale Jawel, Nederland tegen Australië we hebben het over het WK Hockey Heren. Het begint dus om kwart over drie en ook die wedstrijd gaan we zeker voor je volgen. Vanmiddag tussen drie en vijf uur. Maar eerst hebben we weer meer muziek voor je. Hier is Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Strikes. Michael Jackson is natuurlijk niet meer, maar zijn muziek wel hoor. Hij heeft een nieuwe single tezamen met Justin Timberlake. Joden Love Never Felt So Good. Zo voor op zondag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Met uiteraard heel veel gezellige muziek. En informatie zo op deze zonnige zondagmiddag, vaderdag. En uh, ja, we hebben nooit nieuws over uh, kitesurfers, uh, Want. Ja, die uh, moeten uitkijken dat hun uh, kites niet gestolen wordt, uh, Willem. Ja, ik zei het net al, uh, vanmorgen al een hoop uh, kiteservers actief. Gisteren was dat ook het geval. Uh, tientallen kiteservers uh, waren actief op zee. Uh, het waaide hard genoeg uh, daardoor. Maar in de loop van de middag zijn er uh, meerdere kites... op hetzelfde tijdstip uh, van het strand uh, meegenomen. Bij de politie is dan ook melding uh, gemaakt van uh, gestolen kites... Uh. Ik kan me voorstellen ja, dat die kites die liggen daar... maar hoe je ongemerkt meerdere kites kan meenemen... Hè? want het is niet zomaar iets uh, wat je meeneemt, toch? Nee, klopt. En het zijn ook nog uh, professionele kites, zeg maar. Dus ja, het zijn die hebben een behoorlijke waarde. Het zijn de allernieuwste van het uh, merk Nash van het seizoen uh, 2014... Oké, okay, nou ja, mocht, mocht u getuige zijn van de diefstal, meld het dan bij de politie hier in Zandvoort. Nou, we kunnen nog twee platen zo vlak voor drie uur voor je draaien. En een van die twee platen is er eentje uit de jaren zestig. Hier is de Aquarius Let the Sunshine van de Fifth Dimension.